...en de schepen van cultuur en de halve gemeenteraad. Oh, dan is het serieus. Aan hun gezichten te zien vreed serieus. Ja. Ik ben eens benieuwd. Ja. Ja, nee, nee. Ja, ah. ah, commissaris. Eh, meneer de burgemeester. Blij dat u er bent. Ja, dank u. Eh, Ga zitten. Ja. Wat gebeurt er hier? Dat leg ik u onmiddellijk uit. Dames en heren, ik excuseer me voor het feit... ...dat ik u op dit uur nog naar de hier heb laten komen. Het heeft alles te maken met de diefstal in het Groeningen Museum...